NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Nog tien Nederlandse vermisten op Filipijnen. Nelson Mandela kan niet meer praten. En schrijft Doris Lessing overleden. Er worden nog tien Nederlanders vermist op de Filipijnen... sinds orkaan Hayan over het land trok. Het gaat om twee toeristen en acht mensen die op de Filipijnen wonen... zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren werd nog gezocht naar twaalf Nederlanders... Hayan, een van de zwaarste orkanen ooit... heeft dan bijna 4000 mensen het leven gekost. Er zijn nog 1200 vermisten. De orkaan bereikte ruim een week geleden... het midden van de Filipijnen... met windsnelheden van ruim 300 km per uur. De Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela kan niet meer spreken. Dat heeft zijn ex-vrouw Winnie gezegd tegen een Zuid-Afrikaanse krant. De 95-jarige Mandela communiceert via gezichtsuitdrukkingen... met zijn omgeving. Zijn gezondheid zou stabiel zijn.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 De collectie bevat onder meer werken van Picasso, Matisse en Otto Dix. De hele verzameling is naar schatting wel een miljard euro waard. De 80-jarige Duitser Cornelius Goerlitz houdt vol... dat zijn vader de collectie op eerlijke wijze in bezit kreeg. Op de Dam in Amsterdam hebben enkele tientallen mensen... van de actiegroep Nederland wordt beter geprotesteerd tegen Zwarte Piet. De stichting vindt Zwarte Piet racistisch en respectloos... voor mensen van Afrikaanse afkomst... De demonstranten keerden Sinterklaas en Pieter de rug toe. Ook hadden ze tape op hun mond geplakt. Het uiterlijk van de 500 pieten in de stoet is het jaar aangepast... na de discussie van de afgelopen tijd. Zo droegen de pieten tijdens de intocht in Amsterdam geen gouden oorringen... en hadden sommigen een andere kleur lippenstift en geen kroeshaar. In Heemstede zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 58 auto's vernield. Gisteren stond de teller nog op 18. Sindsdien hebben meer mensen beschadigingen gemeld bij de politie. In de nacht van donderdag op vrijdag waren er al twintig auto's beschadigd. Het zijn vooral bekrassingen. Van sommige auto's zijn de banden lek gestoken. De politie heeft een buurtonderzoek gehouden... camerabeelden bekeken, sporenonderzoek gedaan en extra gesurveilleerd. Maar dat heeft nog geen verdachten opgeleverd. In de Zeeuwse plaats Renesse heeft een groep jongeren vannacht gevochten met de politie. Het geweld begon toen een paar jongens ruzie met een meisje maakten over een mobiele telefoon. Er ontstond een worsteling toen de politie een van de jongens wilde aanhouden. Twee agenten raakten lichtgewond en riepen versterking op... toen de andere jongeren zich ermee begonnen te bemoeien. Vier jongeren zijn aangehouden. De Britse schrijfster en Nobelprijswinneres Doris Lessing is overleden. Ze schreef meer dan vijftig romans, toneelstukken... poëziebundels en non-fictieboeken. Haar roman Het Gouden Boek uit 1962... werd ook wel de Feministische Bijbel genoemd. Lessing werd geboren in Iran en groeide op in het huidige Zimbabwe. Later verhuisden ze naar Londen.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 Goedemiddag. In het laatste deel van deze middaguitzending van Langs de Lijn straks alles over de wereldtitelstrijd schaken. En we maken ook de balans op in de Formule 1 met vooral de blik naar volgend seizoen. Vooruit blikken we dus. En er is volleybal. De wedstrijd tussen Pilpush en Setup65. Maak een tip. De vierde set is aan de gang en uh, we zijn al heel dicht bij het eind. 23-12 zijn de verschillen. Ja, een enorm verschil dus in deze vierde set. Setup probeert het nog wel, maar de winst gaat waarschijnlijk wel naar Peelpush. Want die ploeg leidt dus met 23-12. En als ze deze set winnen, hebben ze ook de wedstrijd binnen. Ah, ah, ah.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 Real in the years van Steely Dan. Is het afgelopen, Maarten? Tussen pilpush en setup? Het is afgelopen met ook weer een ruim verschil in de vierde set. 25-15 werd het uiteindelijk. 10 punten verschil. Terwijl de set daarvoor nog erger was in het, uh, ja, vanuit het zicht van set-up 65 natuurlijk. De verliezer 25-13. En dus uiteindelijk een overtuigende overwinning voor Peelpoes. De thuisploeg, de nummer 4 van Nederland, wint dus van de nummer 5. En dan mag je een knappe prestatie noemen van Peelpoes. Dat toch speelde met uh, een spelverdeel uit de tweede. Heel jong meisje, 17 jaar, maatje van Gestel, die dus uh, heel goed overeind bleef op het uh, hoogste niveau in Nederland. En haar ploeg uiteindelijk naar een eenvoudige overwinning loodste. Set-up 65 deed eigenlijk alleen de eerste set mee, de eerste twee sets mee. En daarna was het voorbij voor de ploeg uit Oortmarsum. Een afgetekende overwinning voor de thuisploeg uit Meijl voor Peelpoes. We gaan het hebben over schaken. Na vier keer remise heeft de Noor Magnus Carlsen zijn slag geslagen... in de WK-match tegen de Indiër Viswanathan Anand. Dat is de titelverdediger. De uitdager Carlsen won de vijfde en de zesde partij... na nou, dus vier remises in de eerste wedstrijden. Uh, Hans Beum is aangeschoven. Goedemiddag, Hans. Oh. Uh, om met even iets compleet anders te beginnen. Ik zag je net meetikken op die muziek van Steely Den... en ik dacht ineens, uh, waar je voetballers altijd ziet lopen... met koptelefoons op uh, vooraf aan wedstrijden... met waarschijnlijk de meest heftige muziek op houden schakers van muziek ja. of houden die van stilte? Kom, kom, kom, kom, tuurlijk. Tuurlijk, ja, je, je mag geen uh, geluidsdragers hebben tijdens de partij. Maar ik neem aan dat je dat ook niet met uh, tennissers nee. hebt of wat dan, nee, dan ook. Maar Voor de rest zijn wij bijna wie wie volkomen normale mensen... met de gewone frustraties en onze aberraties en onze voorliefdes... En, en bijgeloven en noem het allemaal maar op natuurlijk. Ja, wat, wat denk je? Wat denk je? Ja. Maar enig idee over de. Of nou, of het, je bedoelt of het meer klassiek is dan ja, modern. Nou, ja. dat, dat je een bepaalde muziekkeuze ja. zou kunnen maken. Nou, dat, dat, dat zal nog wel eens. Uh... Maar goed, hetzelfde onderscheid tussen jeugd en oud. Nee hoor, ik, ik denk dat we nu een, een kant op gaan, daar, daar komen we niet uit. Nou ja, nee, misschien juist omdat er ook een hele jonge uitdager meedoet in deze wereldtitelstrijd. Dat ik dacht, misschien kan je me verbazen met Lady Gaga of zo. Maar nou, het nee, zal je uh... verbazen wat uh, Carlsen allemaal weet van de Nederlandse ja. uh, voetbalcompetitie. Ah. Hij kent alle clubs, hij kent elke opstelling van allemaal. Ja, dat, dat zal je nog verbazen. Trouwens, niet alleen van Nederland. Dus ja. hij, is, hij is een mannetje die. die uh, vroeger kende hij alle vlaggen. En alle. Toen hij klein was, zes, zeven jaar. Uh, van alle. Hoe heet je die dingen? Banieren of zo. Hè, die, die, wat, wat dorpen soms hebben. Mm -hmm. of, en die kende hij het inwonersaantal. En het dorp. En dan de banier. En dan, maakt het maakte niet uit wat je dan vroeg. Maar dat, dan wist hij dat allemaal. Gewoon om die, om die lege schijf te vullen. En pas toen hij in aanraking kwam met de schaaksport. Toen brak er ineens, ja, toen viel alles op zijn plek. En toen ging hij zich volledig storten op het, op het schaken. Maar ja. hij was een, iemand die kon verschrikkelijk goed uh, dingen onthouden. En uh, dat was wel een bewijs. Ja. Zijn harde schijf is nu gevuld met, uh, met, schaken. met schaken en, en met ja. die wereldtitelstrijd. Hij heeft de laatste twee partijen gewonnen. Hoe verliepen die partijen? Ja, heel, heel ja, indrukwekkend, eigenlijk. En ook wel een, een. Je mag het bijna niet zeggen, maar de wereldkampioen kreeg, kreeg een soort lesje. Uh, het, het blijkt dat uh, zodra Kalsen terechtkomt in een eindspel, in een, in een fase waarin ja, minder stukken en het keiharde rekenwerk, het gevoel lichtelijk minder belangrijk wordt... wat je natuurlijk hebt met, met stellingen met meer stukken... maar dat je echt heel exact moet rekenen en heel diep moet rekenen... dan overklast hij toch wel Anand op dit moment. Het zijn precies die stellingen waarin hij Anand nu al tot tweemaal toe heeft overwonnen... vanuit niet een totaal gewonnen stelling. Er waren best verdedigingskansen voor Anand, Maar er is ook een constante druk... Vaak is het zo, als je die partijen bekijkt... dat uh, als Carlsen onder druk komt te staan, lichte druk... dan, uh, uh, dan ontworstelt hij zich daaraan. Dan, dan, dan weet hij op de een of andere manier daar onderuit te komen. Dan heb je een tijdje een fase in de partij... dat het volkomen gelijkwaardige stand is, gelijk opgaat. Dan langzaam komt Anand onder druk. En dan reageert Anand anders onder die langdurige druk van, uh, van Carlsen. Hoe anders dan? Wat lees je daaraan af? Nou, hij houdt die verdediging niet vol. Dus uh, hij kan niet zo, uh, zo lang uh, foutloos verdedigen als Carlsen. Is het dan in dat opzicht knap, of misschien zelfs een wonder... dat de eerste vier partijen nog in remise eindigden? Nou, dat heeft hij al een keer gezegd, Carlsen. En dat heb ik zelf je ook al een paar keer gezegd. Hij, hij, hij moet nog settelen. Hij, was natuurlijk, uh, hij zei, mijn zenuwen zijn nog niet. Ik, ik heb mijn zenuwen nog niet in bedwang. Dus hij moest ook helemaal wennen aan, aan zo'n WK. Uh, uh, de chaos van een WK. He, bedoel, het is, het is, hij is 22 jaar, heeft het nog nooit meegemaakt. aan hand kent het klappen van de zweep. Hij heeft al vijf keer gespeeld om een WK en alle commotie die eromheen omheen is van persconferenties... dat was ook wel grappig. Na afloop bijvoorbeeld van... nou, ze moeten dus na afloop van de partij persconferenties geven... want tegenwoordig heel veel elke volwassen sport wil dat. En dat is een beetje onwennig in de schaaksport. In de schaaksport is eigenlijk gebruikelijk... dat de winnaar geeft een persconferentie... en de verliezer die laten we gewoon naar zijn hotelkamer gaan... in alle rust zijn, zijn ellende verwerken. Maar nu moeten ze kennelijk onder, onder contractuele verplichtingen... moeten ze alle twee daar gaan zitten... en moeten ze commentaar geven... op zijn Zo'n partij die ze dan ja, in dit geval net verloren ja. hebben. En... Dat is toch prachtig. Krijg je dan hetzelfde als bij voetbal? Nou, je krijgt He dus van de winnaar je krijgt een, soort, ja, een grote glimlach... die niet meer van ja. zijn gezicht is af te slaan. En die vertelt natuurlijk het uh, verhaal van zijn overwinning... met ingeuren en kleuren. Van begin tot en de, eind. Ja, en de verliezer zit er gewoon bij. Die antwoordt met ja en nee. En toen een van de Noorse... Hè, Carlsen is een Noor... Noorse verslaggevers aan Anand vroeg... na afloop van die zesde partij die verloren had... Uh, hoe gaat u nu met dit uh, verlies om? Wat gaat u doen? Toen zei Anand kortweg... Uh, doorgaan, ik ga door... En toen bleef die journalist nog wat hangen. Die zei van, ja, maar wat verstaat u daaronder onder doorgaan? En toen zei Anand, doorgaan betekent doorgaan... of verstaat u geen Engels? En als Anand, die vriendelijke Anand, die Indië, die altijd alles onder controle heeft, zoiets zegt... Zo'n, uh, ik zal niet zeggen van gaalachtige opmerking. Maar in ieder geval zoiets zegt. Dan staat dat gelijk aan, aan drie krachttermen ongeveer. Dat, is, uh, dat, moet heel, dat moet je heel zwijnen. En wat zegt het over hoe hij nu in deze twee kamp staat? Is hij bang dat het gespeeld is? Want je zegt zelf net. Uh, Carlsen moest even winnen aan het ja, grote nu, gegeven ja. van het wereldkampioenschap. Dat heeft hij blijkbaar gedaan ja. zonder een wedstrijd te verliezen. Ja, hij zit ook anders in zijn stoel nu. Hij is ja. niet meer dat, dat wipperige. En dat hij zit echt een beetje zoals Fiesje dat ook had. Maar als dat, deze kopje erbij houdt. Is dan niet eigenlijk eigenlijk gewoon beslist. Dat denken we wel, of dat denk ik wel... maar er is eigenlijk één methode voor, voor Anand... om, om nog een, met opgevenhoofd hoofd te verliezen... zeg maar, om nog een winst te behalen. Dat is uit een volledig ander vaatje tappen. Dus hij zal veel meer risico's moeten gaan lopen... in de beginfase van de partij in de opening... en in het vroege middenspel. Want in het eindspel trekt hij het niet, dat is nu wel bewezen. Dus hij moet met veel meer risico gaan spelen... en dan... Gebeurt er misschien nog wat, maar aan andere kant zie ik niet. Hij kan niet zo doorgaan, want zoals de partijen zich nu ja, laten zien... is hij de mindere. Ja. Ja, is dat het advies dat je hem dus zou geven voor de komende wedstrijd? Ja, veel meer risico. Ja. Veel meer risico. Gewoon erin? Ja. Gewoon erin rammen. Gewoon, uh, gewoon uh, ja. ja. Heb, heb je dan een zwakke plek te pakken van Carlsen? Of kent hij geen zwakke plekken? Op dit moment? Nou, hij is iemand die, zodra dat was in die zesde partij ook. Het was notabene een anant die met een nieuwtje kwam op de tiende zet. En dan, dan zuigt, uh, dan verdiept zo'n uh, Carlsen zich in die stelling. Dat had Fischer ook. Dan denkt hij soms wel een half uur, drie kwartier na over één zet. Dan hij heeft een enorm fijn gevoel voor gevaar. En dan, als hij dat dan eenmaal in zijn vingers heeft. Dan, dan, en, hij, en hij begrijpt die stelling. Dan Komen de andere zetten heel natuurlijk eruit rollen in een herrazend tempo? Dus dan uh, hij komt hij ook niet in tijdnood verder, maar hij wil gewoon die stelling eerst heel goed begrijpen. En uh, ja, misschien moet je de, de problemen zo hoog opstapelen in de beginfase dat ze niet te begrijpen zijn. En, uh, ja. Is het tot nu toe een wereldtitelstrijd van hoog niveau? De laatste twee partijen wel, ja. Ja? ja. Daarvoor was het mooi. Nou ja, wat ik al zei, een opwarmertje. Het was een beetje inboxen. In een beetje. de feelingen op, op, op. krijgen voor het hele gebeuren. Maar nu zoals de met zich nu ontwikkelt. en ik ook hoop dat Anand. nog zijn laatste, zijn laatste strohalm zal gaan pakken. denk ik dat die match volledig open gekomen is. Ja. Nou, doen wij het bij ons met dit soort gesprekjes op de radio. Hè, over dit wereldkampioenschap ja. en op televisie. Ik niks. weet het niet precies. Niks. Is het helemaal niks. Nee. Nou, helemaal niks. Ja, dat vind ik erg jammer van de, van de NOS. Begrijp het ook niet. We hebben in vroegere WK's altijd uh, prachtige uitzendingen gemaakt, mag ik wel zeggen. Met veel plezier. Ja, met de NOS op je, je beledigd. Nee, oké, okay, nee, ik ik ik ik ergens in me heel ergens diep in mijn achterhoofd kan ik het wel volgen. Je, je kunt verschillende argumenten aan, aan, aan dragen. Jan Timman is geen wereldkampioenskandidaat meer. Dat is vaak een, een gegeven, net zoals met met met darts of zo als er ja. iemand wereldkampioen is. Dus je hebt wereldkampioenen. Ja. Je hebt je hebt, je hebt wel argumenten, maar ik vind het wel jammer... dat er helemaal niks gebeurt op tv aan deze WK-meets... wat ten slotte een clash is tussen twee generaties. De huidige wereldkampioen is 43 jaar aan hand. Zijn uitdaging 22. Er komt weer een enorme boost aan, aan jeugdspelers. Niet alleen de jongens, ook, ook meisjes... Ja. Uh, ja, Carsten is toch uh, de jeugd. Hij zit in mode. Ja. Het is gefreund. ook niet zo overigens dat er helemaal niets aan de schaken gedaan wordt. Hè? Want in de loop van het jaar zie je wel wat voorbij komen. Maar misschien is het inderdaad zo dat de sport voor Nederland... wat uit het zicht is geraakt. Omdat er ook geen Nederlander meer in het zicht ja, dat, is. Dat is vaak een argument ja. bij de NOS. Maar en hoe, dat is... Is dat, hoe is dat dan in uh, de landen van, van deze beide mannen zelf... Zijn, ja, zij, zijn zij absolute grootheden? Ja, ja, en, en niet alleen ja. op dit moment, maar altijd. Zij zijn ook ja. wereldberoemd in Nederland. Ja ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dat hype. Ja. Dat kan ik wel zo zeggen, ja. Uh, ze, ze worden alle twee uitgenodigd door, door, de, door het hogere echelon. Zelfs door de koningshuizen. Dus ze zitten aan aan diners. Nou ja, ze, ze worden gebruikt in de reclamecampagnes. Ook voor goede doelen, ook voor, voor andere doelen. Dus het zijn gewoon uh, zeer... Uh, je kunt met hun niet gewoon over straat, zeg maar, gezellig in een café een dingetje drinken. Hetzelfde als dat je met kruivieren ergens gaat zitten. Dat, dat soort effect heeft. Ja, het. en ja. dan moet ik me dat voorstellen: op dit moment, tijdens zo'n wereldtitelstrijd, staat de Noorse televisie dagenlang daar uren voor open. En alles en is in, live, in die... alles wordt live uh, gecoverd op ja. tv. Uh, er is een of andere Indiaanse zender die hem gekocht heeft... waar, waar 100 miljoen mensen naar kijken. Ik ben even de, de naam kwijt van die zender. Maar dat, uh, goed, de aantallen zijn natuurlijk ook groter daar. Maar dat, dat is een groot bereik. En dat wordt uh, nou ja, in Europa, in, in, in, hè, via internet, volgen wij alles per zet live. Dus zo werkt het. Ja, het is een... Uh, het is, uh, het wordt ja, helaas op, op de Nederlandse uh, televisie na. In België geloof ik ook niet hoor. Ach, uh... Ik zal je zo meteen even laten zien waar je moet zijn. Het is ja, hier uh, okay, de trap omhoog, omhoog en dan, ja, en dan ik een weet, een weet, rechtsaf. Ja. Nee, goed. Um, voor al die mensen die het wel volgen is te hopen dat het nog spannend wordt. Maar wat denk je? Uh, ik hoop het. Ik, ik denk het niet, maar ik hoop het. Oké, okay. morgen de volgende wedstrijd. Hans yes. Bum, dankjewel. Was. Crystal met Circles. De volleybalvrouw van Pilpoes... versloegen zojuist in eigen huis Setup 65... met 3-1 in sets. Maarten Tip met de winnende coach. Ja, dus Johan Leendis, die staat inderdaad uh, bij me. 3-1 de overwinning op uh, Setup 65. Directe concurrent in de middenmoot. Ja, En uiteindelijk, uh, als je het terugkijkt... was de makkie. Ja, goed. En, we hebben de sessie bemonnen. Die waren met geen verschil. Uh, de eerste set moest er we wel harder voor werk in... Uh, uh, dat kwam ook omdat de wedstrijd nog moest beginnen. Uh, setup uh, was toen ook nog uh, uh, duidelijk aan het zoeken hoe dat ze ons best konden bestrijden. Uh, in de laatste twee sets toen had ik het idee dat ze op een gegeven moment het ook uh, niet meer zag zitten. En uh, ook het gevecht bijna staakte. Zeg maar. Ja, het was... extra knap bij jullie. Je moest het doen vandaag met een hele jonge spelverdeelster, 17 jaar. Van Gestel. Uh, die hoorde op het laatste moment dat ze ineens uh, eerste spelverdeelster was. Vanwege de ziekte van een uh, andere spelverdeelster. Hoe knap is het eigenlijk van haar, dit? Nou, dat is eerst knap, want ik denk dat de spanning ook al uh, mee heeft gespeeld. En ze is eigenlijk nog maar kort uh, uh, ook op de trainingen erbij. Uh, want dan een nummer drie waren, uh, dus ze zijn nu aan mee een speler zijn. Dus uh, nee, ze heeft het heel, uh, heel uh, goed gedaan. En, uh, ja, zeker de laatste punt, dat was veel schitterend, hè. Met een klein meisje, en uh, ja, de laatste punt pakt maar een blokje mee. Ja, het was niet haar enige blok, ze heeft het nog een paar keer gedaan. 1,70 meter, 70, net, net ja, iets daarboven ja, is ze geloof ja, ik? Ja. ja, volgens mij had ze drie blok deze wedstrijd. En dat je middel haalt, de meeste speels niet. Ja. Dus knap. Van een ja, heel, en ook nog van een hele jonge speelverdeelster. Hoe, hoe ga je daar dan mee om vlak voor zo'n wedstrijd? Want die moet ineens in de eredivisie aantreden in een belangrijke wedstrijd tegen een directe concurrent. Uh, je die, die... Hoe, je, hoe je haar dan benadert? Nou, uh, uh, ja, eigenlijk niet anders dan de andere. Ik probeer ze gewoon mooi te benaderen. Maar natuurlijk heeft ze zelf het besef ze wel dat ze er in één keer staat. En dat is voor de rest van het team is dat ook zo. Maar ja, goed, je kan ook een uitdaging zien, hè? ook voor de rest van het team. Om, uh, uh, ja, plotseling ben je in ieder geval niet meer favoriet. Ben je daarvan verlost. Dan uh, kun je dat als een uitdaging zien om in deze samenstelling de punten te halen. En wat zegt deze wedstrijd nu voor de rest van het seizoen? Voor jullie doel uiteindelijk de play-offs om het kampioenschap halen? Nou, daar is nog niks aan veranderd. Kijk, we moeten gewoon uh, überhaupt eerst de play-offs halen. En daar hebben we wel vertrouwen in, maar daar moeten we wel de punten voor blijven pakken. En, uh, uh, maar ook daarin willen we zo'n goed mogelijk uitgangspositie. Dus uh, de kansen die we krijgen zullen we moeten uh, benutten. En uh, ja, goed... De punten van vandaag hebben er wel voor gezorgd dat er even een gaatje is tussen de top 4, zeg maar even, en wat eronder zit. Ja, maar ik heb jullie vandaag nu voor het eerst uitgebreid zien spelen. Er blijkt met een 17-jarige speelverdeel, zei de tweede, dat je ook nog een hele brede selectie hebt die goed inzetbaar is. Je zou best naar boven kunnen kijken, toch? Ja, dat mag wel, maar uh, uh, dat doen we ook wel. Maar dan moet het fysiek weer allemaal gaan plokken, gaan kloppen. Want nu zijn er toch te veel belangrijke spelers geblesseerd En is het even uh, elkaar erg goed ondersteunen in de wedstrijden. En dat doen we dan ook goed. Kun je nagaan hoe goed het straks nog kan worden dan? Ja, misschien wel. Wie weet. Hè? Dus uh, uh, wij spelen het wedstrijd voor wedstrijd. En dan uiteindelijk de finale om het kampioenschap? Ja, maar of dat dit seizoen is, dat weet ik niet. Een keer misschien. Goed, dankjewel. Okay. De winnende coach was dat uh, live vanuit Meijl. Hij won dus met zijn ploeg uh, tegen Setup 65. De wedstrijd tegen de directe concurrent in de vierde, vijfde plaats. Het werd 3-1 in het voordeel van Peelpoes. Het was begin jaren 80, Hallen Oates met I Can't Go For That. Dit is Radio 1. Half zes, Jeroen Tsjebkema. Bij een vliegtuigongeluk in Rusland zijn veel doden gevallen. Een Boeing 737 verongelukte bij de landing in de Russische stad Kazan. Volgens Russische media zijn er 44 doden gevallen. De Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela kan niet meer spreken. Dat heeft zijn ex-vrouw Winnie gezegd tegen een Zuid-Afrikaanse krant. Hij communiceert via gezichtsuitdrukkingen. Zijn gezondheid zou stabiel zijn. Mandela wordt dag en nacht thuis door een team van 22 artsen verzorgd. Er worden nog tien Nederlanders vermist op de Filipijnen... sinds orkaan Hayan over het land trok. Het zijn twee toeristen en acht mensen, acht mensen die op de Filipijnen wonen... zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Gisteren werd nog gezocht naar twaalf Nederlanders. De Britse schrijfster en Nobelprijswinnares Doris Lessing is overleden. Ze schreef meer dan 50 romans, toneelstukken, poëziebundels en non-fictieboeken. Haar roman Het Gouden Boek uit 1962 werd ook wel de Feministische Bijbel genoemd. Doris Lessing was 94 jaar. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Gert Hiemstra. Het is rustig herfstweer, bewolkt en dat blijft vanavond en vannacht ook zo. Er is vrijwel geen wind en hier en daar ontstaat mist... De temperatuur die daalt naar een graad of 6 in het noordwesten tot 2 in het zuidoosten. Ook morgen is het rustig weer. De dag begint met mist. Overdag is het bewolkt. In het westen en noordwesten is de kans op motregen. In het zuidoosten is de in de middag mogelijk een opklaring. De temperatuur stijgt naar een graad of 7. De wind is morgen zwak tot matig. Windkracht 1 tot 3 uit het zuidwesten. En dinsdag passeert een zwak front met wat regen. Het wordt dan 7 à 8 graden. En na dinsdag krijgen we een duidelijk kouder weertype. Overdag wordt het nog maar 5 graden. En s'nachts gaat het een paar graden vriezen, vooral landinwaarts. Woensdagavond en in de nacht na donderdag is er kans op buien met hagel en natte sneeuw. Radio 1, NOS Langs de Lijn. Het is half zes geweest. In deze uitzending halen we het einde nooit meer. Maar het is wel een belangrijke tenniswedstrijd. De laatste van de Davis Cup finale tussen Servië en Tsjechië. Die blijven we op de voet natuurlijk wel volgen de rest van deze dag. En u hoort dan alles over de afloop in onze avonduitzending. Het is Dusan Lajovic tegen Radek Stepanek. Marcella, ik ken mensen die dan zeggen... ik wist niet eens dat hij op tennis zat. Nee, maar het is natuurlijk toch wel een goede speler. Uh, 117 in de wereld. En dat kunnen de meeste mensen natuurlijk ook niet nee. zeggen. En ja, we kennen hem niet zo goed. Omdat hij ja, net niet in die grote toernooien meespeelt. Hij speelt op challenger niveau. Hij is nog vrij jong, 23 jaar. Vroeger was je dan al een gerenommeerd speler. Tegenwoordig ben je dan echt jong. Want ga na, Stepanek is 34. Die is nog steeds 44 uh, in de wereld. En een van de toppers. Uh, dus die leeftijd die schuift blijft steeds meer naar bovenop. Maar die, inderdaad, die Dusan Lajovic, die is uh, ja, een, een, een rookie. Hij heeft wel eens Davis Cup gespeeld. Maar ja, dan mocht hij de Dead Rubber spelen. Dat wil zeggen de vierde of vijfde partij als het er niet meer toe deed. Maar ja, dat doet het vandaag wel. Dus hij wordt voor de leven gegooid. Want hij speelt de vijfde en beslissende wedstrijd voor zijn land. Hij komt uit Belgado. Hij wordt aangemoedigd. Uh, we kunnen ervan overtuigd zijn dat al die mensen er alles aan zullen doen om ook Stepanek uit het spel te brengen. Want ook dat zie je wel vaker bij de Davis Cup. Maar ja, als we heel eerlijk zijn... Stepanek in deze vorm. Gisteren was hij de man of the match in het dubbelspel. Hij speelde vrijdag een hele behoorlijke wedstrijd. Vloor verloor weliswaar van Djokovic. Maar ja, hij is in, in, in grootse vorm... en ja leeft en, en is gepassioneerd voor de Davis Cup. Bovendien zijn de Tsjechen titelverdediger. En laat het nou net Radek Stepanek zijn... die vorig jaar in die finale tegen Spanje tegen Nicolas Almagro, ook de vijfde en beslissende partij moest spelen... en won, toen benen in eigen huis. Dus ja, een man met ervaring, een man in vorm... tegen een rookie die hier voor het eerst staat. Het lijkt haast een oneerlijke strijd. Maar ja, zoals Djokovic zei in het interview na afloop van zijn wedstrijd... Uh, het is Davis Cup, we spelen thuis, je weet nooit wat er kan gebeuren. Nou ja, en daar moet uh, misschien deze Dusan Lajovic zich maar uh, op richten. De laatste afstanden van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Salt Lake City worden komende avond en wat on, in, ons in Nederland betreft ook een beetje nacht gereken, gereden. Gisteren en vrijdag werden er al veel records gebroken. Vanavond zijn de ogen gericht op. Onder andere Sven Kramer, want hij rijdt de vijf kilometer. Sebastian Timmerman vanuit Salt Lake, goeiemorgen voor jou. Uh, ja, half tien, vijf over half tien. Goeiedag goeie Harry. Uh, 160 persoonlijke records trouwens al gezien. Oh. Dit, uh, dit weekend, 160 ja. persoonlijke records. Over ja. Sven Kramer eerst maar even. Vorige week, ja. toen uh, reed hij in Calgary. Hij had er eigenlijk zelf niet zo rekening mee gehouden. Het leek ook alsof hij dat wereldrecord op het allerlaatste een beetje liet glippen. Want er zat er uiteindelijk maar een seconde boven. Ja, dit Klopt. weekend, moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. gaat het allemaal net iets harder dan in Calgary toch? Dus dan is het simpel. Oh, ja. Ja, ja, daarom verwacht iedereen van Sven Kramer een wereldrecord. 6 is dat wereldrecord. En uh, zoals je inderdaad zegt, daar kwam hij vorige week al bij in de buurt. Toen uh, meldde hij naar afloop, of vooraf eigenlijk. Ja, het hoeft niet. En uh, tenzij ik echt uitgedaagd ga worden, dan, dan ga ik er wel voor. Dan ga ik het wel proberen. Nou, uitgedaagd werd hij wel. Maar hij hoefde geen wereldrecord te rijden... om uh, ongeslagen te blijven op zijn vijf kilometer. Maar ja, inderdaad, met 604-46 zat hij toch bij die 603-32 in de buurt. Zat hem maar een dikke seconde boven. En na afloop proefde hij in het interview toch wel een beetje... Nou, geen teleurstelling wel een beetje van... Ja, ik heb het een beetje laten liggen in het begin. En ook het einde was niet helemaal sterk. Gerard Kemkers had het over de mindset die er, die er niet helemaal was. En vandaag zal het denk ik een beetje hetzelfde verhaal gaan worden... Uh, qua uitdaging. Wat gebeurt er in die ritten daarvoor? Wat gaat uh, Sung Hoon Lee doen? Wat gaat Jan Blokhuizen doen? Wat gaan misschien wel de Amerikanen doen... Die, die op zich in goede vorm zijn, maar ik denk dat voor hen... de vijf kilometer toch te lang is? Uh, en wat gaat Joort Bergsma doen? Want dat is de tegenstander van Kramer in de laatste rit. En dan zullen we het weten uh, wat Kramer zelf gaat doen. Maar ik denk toch eerlijk gezegd wel, aangezien dit dus voorlopig... de laatste wedstrijd is op uh, een hooglandbaan... op het snelste ijs ter wereld, dat als Kramer voelt dat het erin zit en dat hij dat de kans krijgt... dat hij er wel een schepje bovenop gaat doen om dat record te pakken. Ja, het is op zich begrijpelijk dat je niet alles richt op zo'n wereldrecord... in een Olympisch jaar. En we hoorden hem vanmiddag ook nog zeggen um, tegen Jeroen Stekelenburg... in een interview dat hij niet bijzonder ambitieus is... om vanavond dat record te pakken. Maar geloof, nee, maar, je, geloof je dat? Ja. Nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk geleerd van het verleden... toen hij wel uh, altijd maar hard wilde rijden. En dat heeft hem uiteindelijk een heel jaar gekost. Uh, dus wat dat betreft heeft hij, heeft hij die ervaring heeft hij op zak. Maar... Ja, Kramer is toch ook een sportman. En als hij aanvoelt komen dat het kan, dat het erin zit... Nou, dat kun je mij niet vertellen dat hij, dat hij, de, dat hij dan die kans laat glippen... dat hij die kans gaat laten, laten lopen. Ik denk dat als hij voelt tijdens zijn race dat het kan... dat hij het misschien best wel doet. Dat is vanavond. Uh, vlak daarvoor zit de 1000 meter bij de vrouwen. Met uh, Irene Wust, die op de 1500 meter gisteren heel snel ging. Kan je dat automatisch ja. vertalen naar de 1000? Of is dat in het geval van Wust niet zomaar gedaan? Jawel, dat denk ik wel. Uh, want dat is ook een afstand waarop ze gewoon heel goed is. Uh, mee uh, doet in de wereldtop. Het is natuurlijk de afstand waarop ze het Nederlands record had. Dat raakte ze vorige week kwijt aan Lotte van Beek. En uh, geloof mij maar, dat, dat heeft Irene Wiest, daar heeft Irene Wust echt wel van gebaald. Het viel mij op dat nadat ze gisteren niet alleen die 1500 meter had gewonnen... maar met 1,52,08 ook haar uh, Nederlands record had aangescherpt... dat het wel leek alsof er een, uh, een, toch wel een kleine last van haar schouders was afgevallen dat ze nu ook gewonnen heeft internationaal in dit seizoen. Uh, want ze was ontzettend relaxed. Heel erg ontspannen liep ze hier rond uh, in de Utah Olympic Oval... na afloop van die 1500 meter. Uh, ja, Ze krijgt natuurlijk nu de kans op die 1000 meter... om dat Nederlands record terug te pakken. Maar Lotte van Beek was vorige week in Calgary een halve seconde sneller. Van Beek rijdt in de laatste rit tegen de Richardson. Wüst rijdt al ietsje eerder. Margot Boer komt ook nog in actie. En ook Boer is wel in vorm. Rijdt goede 500 meters. En de 1000 meter is eigenlijk meer haar afzicht. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En zien wij uh, Wust en Van Beek dan later op de avond voor ons nacht ook nog samen terug in de ploegachtervolging? Ja. Ja, dat uh, was in ieder geval wel de bedoeling. En ik zal nog eens eventjes voor de zekerheid check, check, dubbelcheck... of zij nog steeds allemaal uh, samen in de loting staan... voor die ploegenachtervolging. Die ga ik nu voor je openen. Wust, nou, ze staan er nog steeds met z'n vieren. Wust, Linda de Vries, Lotte van Beek en Antoine Jong. Dus ze zou nog ergens kunnen worden geschoven. Maar in principe uh, denk ik wel dat ze uh, weer samen in actie gaan komen. Ja, dan krijg je hetzelfde uh, succesvolle trio als vorige week. Ja, ja, officieel is dat nog helemaal niet. Maar nee. vorige week hebben ze gewonnen inderdaad in, in Calgary. Dus ja, ik zie hier weinig reden eigenlijk om te gaan, gaan schuiven daarin. Ja, en dan is er ook nog de 500 meter voor mannen. Dat was uh, eergisteren al uh, mooi om te zien met een Nederlands record voor Michel Mulder. Ja, het gaat meestal sneller hè, in een tweede omloop. Ja, ja, en ik moet eerlijk zeggen dat dat uh, Nederlands record van Mulder uh, mij wel een beetje verraste. Niet dat Mulder niet in vorm was hoor, aan het begin van het seizoen. Maar de, die absolute focus uh, en echte topvorm bespeurde ik ook nog niet bij hem. Dus het verbaasde me wel eerlijk gezegd dat hij de 34-26 reed. En daarmee inderdaad het Nederlands record met 600ste verbeterde. Uh, Smekens is dat record weer kwijt. Over Smekens gesproken, die vind ik steeds beter gaan rijden ook in, uh, in dit seizoen. Vorige week in Calgary meldde hij zelf nog dat hij toch uh, wel behoorlijk last had van de jetlag. Um, en hij was eergisteren alweer een, een stuk beter. Werd de negende. Dus wat dat betreft uh, ja, zit dat voor Smekens uh, uh, misschien wel beter nu in de tweede serie. Mulder naam. We hebben natuurlijk ook nog Ronald Mulder. Uh, uh, we hebben nog Jesper Hospes. Dus ik ben benieuwd, maar Michel Mulder uh, ja, heeft vorige week... In ieder... of uh, gisteren, eergisteren in ieder geval een hele goede 500 meter gereden. En uh, dat is gewoon een mooie strijd dit hele seizoen al tussen de Nederlanders op die 500 meter. En dat zal ongetwijfeld vanavond een vervolg krijgen. Ja, en op weg misschien naar een nieuw Nederlands record. Wat denk jij, hoe dicht komen ze in de buurt van het wereldrecord? Je mag oh. het niet vergelijken met de vrouwen, hè? want daar uh, rijdt Sangwali elke race twee tienden ervan af. Ja, Hier moet ja, ook 36. nog 2 tienden vanaf voordat je aan het wereldrecord zit. Ja, precies. 34 0 Dat is wel een hele, hele, hele scherpe tijd. Nog altijd op naam van Jeremy Waterspoon. Nee, ik denk eerlijk, eerlijk gezegd dat dat te scherp is. En uh, we hebben bij de mannen op de 500 meter geen type Sangwali. Zo'n koelbloedige cool rijder die uh, ja, eigenlijk het, het prettig vindt om druk op de schouders te hebben. Hoe meer druk, hoe beter. Uh, inderdaad, zij gisteren 36-36 een onwaarschijnlijk harde tijd. Uh, de doet trouwens op de 500 meter bij de heren een rijder mee uit Taiwan. Die had anderhalve maand geleden een persoonlijk record... dat langzamer was dan 36-36. Om die vergelijking maar eventjes, uh, eventjes te maken. Maar goed, nee, ik zie zo 1-2-3 niet iemand in die, uh, bij die 500 meter... bij de heren die, uh, die het wereldrecord van Wooderspoon 34-03 kan gaan verbeteren. Vanavond zijn de wedstrijden te volgen onder andere op de radio... ook als u ze helemaal wil zien via onze website NOS.nl vanaf half tien. Formidable.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 Belgische wereldster Stromai met alweer zijn nieuwe hit Formidable. Het Formule 1 seizoen zit er bijna op. Vanavond is de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin. En volgende week gaat het circus nog naar Brazilië. Maar doordat Sebastian Vettel al lang en breed kampioen is... wordt er al veel gesproken over volgend jaar. Wat gaat er allemaal gebeuren in 2014? Louis Dekker is aangeschoven om het allemaal te vertellen. Louis, goedemiddag. Dag. We nemen ook nog een beetje het staartje van dit seizoen mee. Uh, even, om maar te beginnen met uh, wat er dan voor de toekomst uh, uh, allemaal geldt... de naam van Michael Schumacher zong rond. Daar was hij weer, hè? Ja, ja, ja. Serieus? Nou, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Hij zou, he, Kimi Raikkonen, die mist het eind van het seizoen bij Lotus. Lotus moet punten scoren. Dus dat team heeft voor die twee racers, die er eigenlijk verder niet meer toe doen, ervaring nodig. En ze hebben even een belletje gepleegd. Maar Schumacher schijnt er geen zin in te hebben gehad. Los daarvan, Lotus heeft een beetje een financieel probleem. En Schumacher, die rijdt niet voor niks hoor. Nee. Dus ik denk dat het een beetje een publiciteitsstunt was. Dus in het, en in het kader van Alles is Nieuws? Ja. Ja, ja, je moet toch wat, hè? Als je weet wie de racers wint, dan moet je hier spanning elders halen. Ja, nou wij en Lotus was weer. duidelijk bezig. Die, die moesten een rijder hebben en die hebben gedacht... weet je wat, niet geschoten. Is altijd mis. En ja. wij noemen de naam ook weer, want Lotus, dan noem ik hem nog een keer... Uh, dat is dus het team waar de stoelendans echt kan beginnen. Want iedereen wacht op het moment dat daar dan de tweede rijder bekend wordt. Uh, en dan? Wat gaat er dan gebeuren? Ja, iedereen wacht toch op dat plekje, want uh, elf teams... Plekken zijn schaars. Er is al heel veel ingevuld. Dat heeft ook alles te maken met de enorme veranderingen in de Formule 1 op het technisch gebied volgend seizoen. Teams willen eerder dan in het verleden echt gewoon die coureurs aan zich binden. Want het is niet alleen belangrijk dat je hier in maart staat. Je moet in het hele voortraject al echt teams gaan bouwen. Dus Red Bull. Red Bull was al heel lang rond. Hè? Daniel Ricciardo. Nu nog een beetje een, een grote onbekende. Rijdt bij het zusterteam Toro Rosso. Ricciardo pakt de plek van Mark Webber. Dat team zit vol. Ferrari heeft Raikonen gecontracteerd. Had Alonso al, dat team zit vol. Mercedes, Rosberg, Hamilton. Alles blijft bij het oude, team vol. Dan is er nog één topteam over van dit seizoen. Dat is Lotus. Daar vertrekt Raikkonen en daar wachten ze iedereen op. Daar is één plek vakant, waar Romain Grosjean blijft. Maar wie pakt plek twee? En dat is een heel erg boeiend gevecht. En aan de ene kant denkt iedereen Nico Hulkenberg. Dat is de coureur. Die heeft ook met zijn prestaties dit jaar in een team laten zien dat hij echte talent heeft en boven de rest uitstijgt. Maar Hulkenberg heeft niet zoveel sponsors. Lotus heeft, ik zei het al, financiële problemen. En wie is er beschikbaar? Pastor Maldonado met de Venezolaanse oliedollars... 40 miljoen naar verluidt. Ja, een team in financiële nood zou zomaar een rare beslissing we kunnen nemen. Ja, het wordt heel boeiend. Kiezen ze voor kwaliteit of kiezen ze voor het geld? En als ze voor het laatste kiezen, dan is dat waarschijnlijk noodgedwongen. En dan krijg je prachtige persberichten. Namelijk dat Maldonado is getekend vanwege zijn uh, enorme talent. Ja. Maar dan weten we eigenlijk allemaal wel wat er gebeurd is. is nou, al... je, je snapt, de, de, dat is de plek waar iedereen op aast. Ja. Als dat plekje valt, dan gaan die andere domi dominostenen ook vanzelf. Ja, uh, je noemde al wel een aantal dingen die zeker zijn. Uh, er zijn een aantal uh, wijzigingen dan bekend... Wat zijn de opmerkelijkste transfers? Ja, dat is toch uh, Kevin Magnussen. De Deen hartstikke jong nog bij McLaren. En McLaren, ja, natuurlijk is dat een topteam. Alleen dit jaar even niet. En McLaren heeft echt wel, wel echt de beslissing van het jaar genomen. Die hebben uh, Sergio Perez eruit geknikkerd Na één seizoen, sterker nog, na 17 races al. En Perez is niet een Grand Prix winnaar. Maar wel iemand die redelijk hoog werd ingeschaald. En uh, die mooie dingen kon laten zien. Die agressief reed. En die vergeet het niet gesteund wordt door Carlos Slim. De rijkste man op aarde. En die wordt er door McLaren even, even, even uitgekukeld. Ja. Uh, en niemand op dit moment snapt... wat daar exact is gebeurd. Jij wel? Nee, nee, ik vind het wel heel, heel moedig. Uh, en ze zeggen... Uh, Kevin Magnussen, dat is een, een jongen die door hen is opgeleid. Daar hebben ze al drie, vier jaar in geïnvesteerd. En die doet dat hartstikke goed. En ze zijn zo overtuigd van zijn potentieel... dat ze toch de stap hebben gezet. Het enige wat ik dan niet snap... is dat Jensen Button die daar al honderd jaar rijdt, kennelijk zo onaantastbaar is... dat hij zelfs dit overleeft. Ik had er veel meer logica in gezien als Button. Toch een wat oudere coureur inmiddels, die heeft zijn top wel gehad. Oké, okay, we willen verder. Jensen, misschien krijg je een leuke adviserende rol. Houd PRS en we gooien er een jong talent bij in. Hebben ze niet aangedurfd? Wederom waarschijnlijk door al die grote veranderingen... op technisch gebied die er komen gaan. Button is misschien niet meer de snelste... maar hij heeft wel heel veel ervaring. Dus ik snap het wel... En ik snap het niet, <laughs> ja. maar ik snap het vooral niet. Nou, je kan er nog een tijdje over nadenken. Ja. Um, ja, voor ons als Nederlanders altijd interessant om te weten... Uh, Guido van der Garde, we hebben het vaak over hem gehad. Ook al een beetje richting komend seizoen. Heb je meer duidelijkheid? Heb je een idee wat er met hem gaat gebeuren? Het wordt wel steeds moeilijker, hoor. Het wordt steeds moeilijker. Kijk, dit is het, het soort Excel-sheetje wat ik heb gemaakt ja, ja, met de ja. hand. Je kunt het mooi... op de webcam zo... nu zien. Ja. <laughs> Zo'n mooi diagrammetje... Um... Je weet dat er heel veel is ingevuld. We hebben 22 plekken, eigenlijk is twee derde al bekend. En dat zit dan ook nog zeg maar, in het bovenste rijtje. Ja, maar goed, hij heeft maar één plekje nodig. Hè? Hij heeft maar één plek nodig en, en schakel hem zeker niet uit. Hij is niet kansloos, maar er is wel één probleem. Dat Kevin Magnussen nu bij McLaren binnenkomt... betekent dat iemand anders daar niet binnenkomt. Dat die hele carousel is in beweging. De Engelsen noemen dat de driver merry-go-round. Wij noemen dat de stoelendans, Chilly ja. season ja. wordt het ook wel eens genoemd. En Van de Garde heeft uh, misschien even gehoopt op Williams... Daar was een plek vrij. Pastor Maldonado vertrok, als je het nog kunt volgen. Maar helaas, Felipe Massa ja. moest nog ergens terecht. En Formule 1, zonder Braziliaan, dat kan echt niet. Dus Massa pakt de plek bij Williams. Slecht nieuws voor Van der Garde, want dat betekent één optie weg. Wat blijft er dan over? Blijf zitten waar je zit. Maar ook dat is geen garantie. En eigenlijk wil hij een stap omhoog. En die stap omhoog, daar zijn nog maar twee kansen voor. Sauber en Force India. En maar, Force India is wel ja, boeiend. Precies, ja. want had dat niet die Nederlandse tint? Ja, er zit nog steeds een oranje tint op. Maar dat komt omdat het een Indiaas team is. En die Indiase vlag heeft nou eenmaal wat oranje. Maar voor ja. India is niks anders dan de doorstart van Jordan. En eigenlijk de doorstart van Spijker. Ja. En daar zit nog wat Nederlands geld. En daar zit een ene meneer Mol die daar nog een soort aandeelconstructie heeft. Dus er zijn Nederlandse En helpt dat echt automatisch? Nee, nee, nee. Maar wat wel boeiend is in dit geval. Is dat Van der Garde de eerste keer dat hij echt zijn gezicht liet zien in de Formule 1. Was op het circuit van Silverstone. Toen die auto zijn, zijn shakedown kreeg daar. En uh, toen draaide het eigenlijk vooral om, uh, om andere coureurs. En om Christian Albers. Maar Van de Garde was toen testrijder. Alleen ze hadden nogal veel testrijders. Ja. En hij heeft er ook nooit getest. Dus dat was een papieren functie. Maar hij heeft daar een bepaald verleden. Alleen dat verleden is al zes, zeven jaar geleden. En ja ook Force India, die zijn nu gebeld... notenbenen door McLaren. McLaren heeft gezegd... ja, we hebben Sergio Perez aan de kant gegooid... maar het is wel een hele goede rijder hoor. Is het wat voor jullie? McLaren heeft ook gebeld met Lotus. Want ze snappen wel... als je een coureur naar 17 races aan de kant veegt... terwijl hij het eigenlijk niet slecht heeft gedaan dan moet je misschien toch een soort referentie geven. Dus McLaren is aan het kijken of ze PRS ergens kunnen stallen. En alleen al het feit dat McLaren daarmee bezig is... is natuurlijk slecht nieuws voor Van der Garde. Ja, het klinkt ook niet alsof het heel erg belangrijk is... voor de hele Formule 1-wereld dat Van der Garde überhaupt ergens terechtkomt. Nee. Het werkt niet zoals het Braziliaanse stoeltje, wat nee, je noemt. Helaas. Nee, helaas. Nee. En, en de optie blijft zitten waar je zit, is dat een... Uh, mocht hij dat zelf al willen. Is dat een reële optie? Zijn ze tevreden over hem? Ja, hij doet het eigenlijk veel beter dan iedereen dacht. En hij heeft met name in de tweede helft van het seizoen... heeft hij zijn teamgenoten echt onder. En die is ervarener in de Formule 1 dan hij. Dus dat doet hij goed. Maar goed... Soms gaan dingen net wat anders dan je, dan je denkt. Heikki Kovalainen is uiteindelijk de coureur geworden... die dit weekend en volgend weekend voor Lotus rijdt... om Raikkonen te vervangen, de Finn. En Kovalainen is de reservecoureur van Caterham, het team van Van der Garde. Ja. Nou, als Kovalainen het nou hartstikke goed doet de komende twee races... dan heeft Van der Garde er weer een concurrent bij. En ja. Zo zie je dat een aantal plekjes nog beschikbaar zijn... en het aantal coureurs dat er op aast zeker het dubbele is van die plekken. En Ik denk 7, 8 plekjes hebben we nog. Houd maar op 7... Ja, er zijn drie zekerheden. En die zekerheden heten wat mij betreft Maldonado en, uh, en PRS. En zeker ook Nico Hulkenberg. Nou hou je er vier over. En uh, dat wordt het grote gevecht waar het om gaat. Het klinkt als een enorme jungle. Puzzelen is ja. het, ja. Uh, wat zou jij uh, Guido van der Garde adviseren om te doen? Uh, lekker rustig blijven en alles door zijn management laten doen. En... Uh, dat en even los hij doet. van die jungle. Hè? Als, ja. Stel dat hij, hij mag, als ik het zo hoor, blij zijn dat hij uiteindelijk een plekje uh, krijgt. Volgend seizoen. Als hij het nou nog voor het kiezen heeft. Hij heeft nu die ervaring van dit seizoen. Wat, wat moet hij doen volgend seizoen om, om door te ontwikkelen? Als hij zeker wil weten dat hij volgend jaar doorgaat... kan hij maar het beste zijn pijlen richten op waar hij nu zit. Daar heeft hij de contacten. Daar weet hij ook dat hij met zijn budget misschien de beste kans heeft om te blijven. Ja. En dan kun je altijd een jaar later weer een stap verder maken. Zijn sportieve hart zal zeggen, ik wil een stap hogerop. Ik wil naar Zauber, ik wil naar Force India. Het enige probleem is dat hij dan één van de acht, negen, tien coureurs is... die daarop aan het azen zijn. En dan kun je maar zo, als het maart 2014 is enorm spijt hebben gehad van de pijl die je op één team hebt gericht... en die het niet is geworden. Dus hij moet een beetje schaken... Uh, maar zeker er rekening mee houden dat een jaar extra bij het team, dat toch een beetje achterhoede team is, maar waar, waar die nog gewoon lekker zijn gang kan gaan, dat zou helemaal niet slecht zijn. Alleen zal hij dat zelf op dit moment nog niet willen accepteren. Nee, gewoon ervoor kiezen dat je er überhaupt bij bent. Ja. Is het devies. Ja, meedoen is belangrijker dan winnen, was het? Hè? Ja, inderdaad. Uh, geldt dat voor vanavond ook? Ja, ja. voor de meesten wel, behalve 21 voor de meesten wel. <lacht> ja, Alistin, ja. waar ga jij op letten? Ik ga letten, letten op de eerste bocht. Als er iets gebeurt de, de, vanavond, dan is het in de eerste bocht. Maar het is weer dominant. Red Bull, Vettel en Webber, dat dominante team, staat op plek 1 en 2. We weten allemaal dat Mark Webber niet de beste starter van het veld is. Dus ik denk dat we Vettel aan de horizon weer zien verdwijnen. En dan gaat hij de koers breken. Dan wordt het zijn achtste zegen op rij. Dat heeft werkelijk echt nog nooit iemand gepresteerd. Dus we kunnen zeggen dat we dat saai vinden. Laten we vanavond maar nee, bijvoorbeeld. Ik zeg helemaal niet dat ik het saai. Ik wil veel dat jij aan vinden jou dat vragen. Dat ja, nee. Vind jij het saai? Of ga je vanavond echt uh, met nog een soort spanning... of een soort jeugdelijk uh, plezier... Kijken naar hoe hij een record gaat breken? Ja, ik of denk jij bij jezelf... Ach man, ik hoop toch dat er in die eerste bocht iets gebeurt... en dat we een hele andere race krijgen? Ja, dat, dat denk ik wel. En toch denk ik dat ik vanavond ga kijken naar een race... waarvan ik over twee, drie jaar zeg... Goh, toen had hij de achter achter elkaar. Wat een sportman, hè? Ja. Alleen vanavond zien we het met wat andere ogen... omdat we het al zo vaak achter elkaar hebben gezien. Maar je hebt even een jaar en misschien wel twee jaar nodig... om te beseffen wat hij nou allemaal heeft aangericht dit jaar. Want de rest, de rest is echt... 21 coureurs die ook nog meedoen. Spek en bonen, meer is het niet. Ik wens je toch veel kijkplezier, Louis Dekker, vanavond. En we horen je terug in de volgende Langs de Lijn... met de nabeschouwing op de wedstrijd. Er wordt getennist en voorlopig nog wel een tijdje... tussen Servië en Tsjechië. De beslissende wedstrijd in de Davis Cup finale. Marcella, hoe doet dat jonky het? Ja, nou ja, ze zijn al maar net begonnen. We zitten in de vierde game. 2-1 voor Stepanek. Breakpoint nu voor de Tsjech op de service van deze Dusan Lajovic. Nummer 117 van de wereld. Een speler die voornamelijk acteert op Challenger toernooi. Nog nooit één wedstrijd op de grote ATP Tour heeft gewonnen. Dus dit is natuurlijk een sensatie voor hem om hier te mogen spelen. Maar wat een druk ook op die jonge, Die 23-jarige schouders. Uh, Stepanek pakt het breakpoint. Het wordt 3-1. We hebben nu nu vier games gespeeld. We hebben drie breaks gezien. Dus ook Stepanek begon nogal onrustig. Hij heeft natuurlijk vrijdag gespeeld. Zaterdag gespeeld. En mag het vandaag uh, ja, afmaken voor Tsjechië. Want daar uh, lijken we toch wel op af te steven. Langs de lijn is terug vanavond tussen tien en elf. Zometeen het uitgebreide nieuws met Jeroen Cepkema. Nog een fijne zondag. Kijk, de VVD heeft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 Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl. Dit is Radio 1.